Middernacht, het begin van vrijdag 21 oktober. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Kolonel Kadhafi is gedood door een kogel in zijn hoofd. Dat staat in het forensisch rapport, zegt de Libische interim-premier Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Kadhafi vanochtend... verstopt in een rioolbuis in Seerte. Hij liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Gibril werd er tijdens de rit geschoten... tussen aanhangers van Kadhafi en strijders van het nieuwe bewind. Daarbij werd Kadhafi in zijn hoofd geraakt. Gibril benadrukt dat de verdreven dictator in een vuurgevecht werd gedood. Hij zou niet met voorbedachte raden... Zijn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 PSV heeft in de Europa League met 1-0 gewonnen van Hapoel Tel Aviv. Wijnaldum scoorde in de 70ste minuut. FC Twente won in Denemarken met 4-1 van Odense. Twente heeft nu 7 punten uit drie wedstrijden en staat eerste in de pool. AZ speelde met 2-2 gelijk bij Austria-Wien. De Alkmaarders staan tweede in de pool achter Metal Sharkiff. Het weer vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies een bui. Overdag droog, veel zon en zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. Ja, hartelijk welkom in uh, Casa Luna. Uh, mijn gast vanavond vannacht is Daan Rozengaarde. Hij is een internationaal kunstenaar. Hij maakt interactieve landschappen. En wat dat inhoudt, dat gaan we zo meteen nog allemaal bespreken. Maar u kunt dat ook op een, een filmpje bekijken. Als u naar de Facebookpagina van Casa Luna gaat... dan uh, hebt u alvast een enorme voorsprong op mensen die dat niet doen. Maar goed, als we in de auto zitten of zo, is het ook niet erg. We gaan het allemaal beschrijven. Hij is kunstenaar, hij is architect, hij is ontwerper. Hij is ook ondernemer. Hij staat aan het hoofd van een flinke onderneming. En uh, de opdrachten komen... Uh, tegenwoordig voor 80% uit het buitenland, vooral Azië. En binnenkort opent hij een tweede kantoor in Shanghai. Hartelijk welkom, Daan Rozengaarde. Hoi. Ja, Goed. je Fijt. dacht, dan hoef ik dat allemaal zelf niet te vertellen. <laughs> Dankjewel, Mieke. Ja. Toch? Ja, nee, maar... dat, is, dat is fijn. Ja. ja. Want vind je dat dan te opschepperig klinkt of zo? Nou ja, we zijn in Nederland, hè? Dan moet je altijd even. Is dat zo? Ja, een soort. Uh, nee, nee, nee. Maar ik, ik vind het wel fijn, dan, dan, dan, dan kunnen we het gewoon over het project er zelf ja. hebben. Dat, dat, dat gaan we, we ook zeker doen. Ja. Uh, Evenwel de aanleiding, want mm -hmm. uh, vrijdag, of wat is het? Zaterdag, geloof ik, hè? Begint uh, de Dutch Design Week in ja. uh, Eindhoven. Uh, is, heb je daar een connectie mee? Uh, ja, dat is in de afgelopen twee jaar eigenlijk zo, zo gegroeid, ook, ook, ook met de stad Eindhoven zelf. Hè. Dat is gewoon een, een event van tien dagen mm -hmm. lang, uh, Dutch design uh, promoten, de, de, de who's in, who's out, om het zo maar te zeggen, en ook een hoop tentoonstellingen. Ja. Uh, we, hebben, we hebben twee jaar geleden, vorig jaar volgens mij, een, een gewonnen de Dutch, een van de Dutch Design Awards. Maar we doen veel tentoonstellingen daar ook. En, uh, ja, het, is, het is een heel mooi moment in Nederland uh, waar, waar al die kennis en talent samenkomt. Nou ja, in Nederland staat er toch uh, wel onbekend dat ze heel internationaal uh, hoge ogen gooien met het design. Het is een van de dingen waar we, waar we, waar we lekker eigenwijs onze eigen mening mm. kunnen ventileren. En daar zijn we nog steeds heel goed in. Mm. En, uh, absoluut, ja. Maar voel jij je een designer? <laughs> Ja. Uh, uh, uh, uh, ja en nee. Ik, uh, uh, vind, vind, ik, ik, ik, ik denk soms Is dat wel, het opwoord, soms niet. He? Ja, ja, ja, het hangt er een beetje vanaf waar, waar je refereert. Als je vraagt van maak ik mooie meubels, dan zeg ik nee, dank je. Als je vraagt uh, ben je je eigen wereld aan het vormgeven, dan zeg ik ja, graag. Ja. Nee, maar dit is altijd lastig, hè? Uh, dat had ik ook bij de voorbereiding van dit gesprek. Denk, ja, wat, wat, wat, wat is die? Hoe moeten we hem noemen? Mensen willen je toch graag in een hokje stoppen of ja. een etiket opplakken. En dat wordt dan gewoon, uh, gewoon lastig. Ja, ja, dat, dat klopt. En ik denk, ik ben ook een raar soort hybrid, hè? Dat, dat, soms doen we mode, soms doen we snelwegen, mm -hmm. soms doen we dansvloer, soms doen we tape modern. Ja. Um, uh, ik, voor mij maakt dat in principe niet zoveel uit. En ik begrijp gedeeltelijk de behoefte om dat in een soort kadertje te, te mm -hmm. stappen. Dat geldt ook niet. Het do doet me op een bepaalde manier ook denken toen ik, toen ik iets van, wat was het, 14 of 15 was. en mijn ouders vertelden dat ik naar de kunstacademie wilde. Ja. En uh, zij een soort uh, zorgelijk me uh, uh, begonnen aan te kijken. Wat uh, deden die jouw ouders? Uh, die waren docent. Ja. Ja. Dus die hadden zoiets van de. Uh, kan je, kan in je wat? Niet iets, Docent in wat? Uh, uh, basisschool en, en wiskunde. Ja, ja. Okay. Dus die waren echt zoiets van... Uh, oh. kan, kan, je, kan je niet iets normaals, quote-unquote, kiezen? Hoe moet deze jongen ooit zijn geld daarmee verdienen, ja, dachten ze. En toen wat ze deden, dat was eigenlijk wel goed... Uh, is mij een week lang een soort beroepskeuze laten doen. Dus psychologen, ja? decanen, docenten. Uh, waarin ik dus vertelde wat ik wilde. En ik praatte over dat ik iets met kunst wilde, iets met techniek. Iets, hè, veel reizen, ja? wat ondernemende. Nou ja, de, ongeveer in die woorden. En eigenlijk na een week was de conclusie dat wat ik wilde, dat bestond niet. <lacht> Daar sta je dan. Ik denk nou mooi, dan gaan we dat gewoon, gaan we dat zelf dan doen. Gaan we dat gaan doen. We gaan, dan gaan we onze eigen realiteit creëren. En, en, en, en misschien, uh, hè, nu ben ik wat ouder, maar misschien is dat wat ik nog steeds doe. Hè, je eigen realiteit, je eigen toekomst vormgeven. Ah. Maar niet op de zolderkamer uh, in je hoofd, nee. maar gewoon in die openbare ruimtes en in die musea's. We gaan even naar het antwoordapparaat. Klaas, heeft gisteren een vraag voor je ingesproken? Oké. Okay.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 Nou ja, het gedeelte van die vraag is al beantwoord... maar ja, van het knutselen bizar. nog niet. Ja, nou, ik, ik denk dat, je, dat, dat iedereen als kind op een bepaalde manier... zijn eigen werkelijkheid aan het, aan het, aan het verpersoonlijken is. Het bouwen van boomhutten, het spannen van lijnen... waarin je over sloten heen, uh, heen, heen glijdt en dergelijke. En misschien neem je dat gewoon met je mee. Hè? En, en, en, en, en nu heb ik geen spijkers meer in hout... maar, maar, maar, maar microchips uh, en, en mooie smart materials. Maar ik denk de behoefte om... Je eigen werkelijkheid en je eigen wereld te creëren, dat, dat, dat is inherent aan iedereen. Ja. ja, maar nou, dat weet ik niet hoor. Of iedereen zijn eigen werkelijkheid creëert, ja, tot op zekere hoogte. Ja. Maar ben je wel begonnen met uh, spijkers en hout? Ja, ja. ja boomhutten? Ja, ja nieuw op zijn plassen. Dus dat... komt, ik voelde me echt veel meer thuis in die natuur uh, dan, dan, dan, dan, dan in, die, in die betonnen huizen die we zogenaamd thuis uh, noemden. Mm. Ja. Woon je niet in een pittoreske villa? Nee, het was wel een mooi huis. Daar gaat het niet om. Maar ik had het gevoel dat. dat, dat, dat uh dat ik in die natuur veel meer een soort eigen, eigen statement kon maken. Dat het veel meer een soort verlengstuk was van als wat kind? ik kon doen. Ja, ja. Wat ja. maak je dan voor statement als kind in de natuur? Ja, dat, dat klinkt heel raar, want dat zijn natuurlijk woorden die als kind helemaal niet zo ervaart. Nee. Maar, maar het, is wel, het is wel een plek waar je veel meer je fantasie en je verbeelding kan ja. loslaten. Hè? En, en dat is uiteindelijk waar het echt om gaat. Ja. Kan je je nog herinneren dan, dat je op een bepaalde plek zat in die natuur? En ja, ik kan me nog herinneren. Er, er, er is zoveel... Uh, uh, een hele mooie plek in, in, uh, in, in Nieuwkoopse Plassen is... je hebt een soort uh, gebied waar de, uh, jaren over jaren bladeren op het water zijn gevallen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een soort spons waar je overheen kan lopen. Maar als je te hard gaat, zak je er doorheen. En we deden altijd een tikketje. Waarin het gevaar dus was van, ja, je wil wegrennen. Uh -huh. Anders word je getikt. Maar tegelijkertijd, als je te hard rent, zak je er doorheen. En zak je er doorheen en het sluit zich gelijk. Hè? Dus dan ben je onder water... Het is een soort spons die boven je hoofd uh, dichtgaat. En opeens zit je in die onderwaterwereld. En uh, redelijk gevaarlijk hoe je daar enigszins weer uitkomt. Dus het uh, was echt gewoon de nieuwe werelden exploreren. Dus zo voelde dat echt, ja. Ja, hm, ja. Mooi, uh, ja. ja. ja. En, en heb je dan soms het idee... ik heb dat beeld ja, echt gebruikt voor een van mijn werken? Nee, nee. Het zou Het ging meer, over, ik, het gaat ging, meer het, om je de sfeer. Het ging meer over dat exploreren, ja, inderdaad. Ja. Uh, ja. Hey, die, uh, de, de Klaas, die, die had al gekeken op de, op de website. En, en ik zeg nogmaals: mensen moeten dat vooral doen. Want <laughs> Het is natuurlijk radio. Nee, het maar het beeldigd. is heel visueel, ja. heel beeldend wat je maakt. Dus, um, maar uh, we gaan toch even kijken voor al die mensen die dus niet die mogelijkheid hebben. of daar helemaal geen zin in hebben: uh, dat, je, je filmpje op je site, Dune. Ja. Laten we dat eventjes laten horen. En als jij nou erbij. Ja, zegt wat er te zien is. Waar we nu naar kijken is eigenlijk Dune. Uh, een ja, ja. soort interactief uh, landschap van, van licht en geluid. Uh, tactiel, een soort, soort stengels met uh, licht erop. Die reageren eigenlijk op het, op het geluid en de beweging van de mensen... die hier in uh, Maastunnel in Rotterdam voor het architectuurjaar... Ja. Het is dus een, een, een tunnel, is een mm -hmm. geel kunstlicht. En die, die zijn zwarte sprieten met, mm -hmm. met, met witte, het omgekeerde van de lucifer. Ja. He, met witte topjes. En, en, en, en als je er langs loopt, dan ligt het op. Ja, ja, ja, precies. Heel erg bezig van hoe kunnen we een soort van natuur en technologie met elkaar versmelten. En hoe kunnen we eigenlijk omgevingen maken die, die niet statisch zijn... maar op je reageren? Want ja. Zie ik daar dan ook die Nieuwkoopse plassen? <laughs> het riet Vast van de Nieuwkoopse plassen? Als dat eens aan de kunsthistorici ja, overlaat. Nee, <laughs> ja. Want dit is duidelijk ook een ja. natuur. Mee eens. Ja. Maar het heeft denk ik iets van de verleden, maar ook van de toekomst. Van, van, van technologie die uit het beeldscherm kruipt... onderdeel van ons landschap wordt. Dus ik denk dat ja, het heeft iets van, de, van die Nieuwkoopse plassen... Maar het gaat ook over ja, hoe gaat onze nieuwe wereld eruit zien. Hoe, hoe, hoe, heb je dit, hoe heb je dit bedacht? Weet je dat nog? Hoe kom je op zo'n idee? Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat, dat is intuïtief. Het, het iets maken is een heel fuzzy een heel, heel vaag mm. proces eigenlijk. Ik denk dat we altijd wel gefascineerd waren om, om dingen te maken die tot leven komen, om het zo maar te zeggen. Jij je hebt het steeds over we, hè? Ja. Je zegt niet ik, maar je zegt we. Klopt. Want je maakt het met een groepje. Ja, nee, dit is absoluut uh, teamwork. Hè? Nee, dus, uh, maar ja, jouw naam staat erop. Dat klopt, ja. ja, ja. Nee, maar wat ik doe is, is continu omringd zijn... door hele slimme engineers. Hè? Dus mensen in software en mm. elektronica, maar ook andere ontwerpers. Dit is absoluut groepswerk. Maar de goed dat Rubens en Rembrandt was ook Ja, die hadden een heel atelier met schilders. Ja, maar zo kan je het wel vergelijken, vind ik. Ja, ja maar daar stond dan wel uh, de naam van Rembrandt onder. En dat is bij jou toch ook zo? Ja, uiteindelijk. En ik weet niet of Rembrandt het over mij had, hoor. Nee? Nou, dat weet ik niet. Maar dat moeten we een <laughs> een keer gaan vragen. Nee, maar goed, je, je, bent, hè, je vroeg aan je ouders van... ik wil naar de, naar de kunstacademie, dat vonden ze dus goed... Soorten. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. goed, maar ze hebben het goed gedaan. En waar ben je toen naartoe gegaan? Welke academie? Uh, de, de Aki, uiteindelijk, de uiteindelijk. Naar de Kunstacademie in Enschede. In, in ja. Enschede, ja. Goed, en, en toen, uh, je bent als beeldhouwer opgeleid. Ja. En hoe ben je toen van dat beeldhouwer gekomen naar nou ja, dit soort werk? Ik was eigenlijk Want dat is het... best een groot verschil. Ja, dat klopt. En natuurlijk, en, en, voor mij is dat een soort uh, natuurlijk proces. Maar daar da zijn wel wat stappen gemaakt. Aan het begin werkte ik heel veel met staal en hout en dergelijke. Ja. Maar wat me heel erg irriteerde aan de beelden die ik toen maakte was dat het hele proces van dingen maken iets heel dynamisch is. Hè? Het lezen, het schrijven, het bouwen. Het, en uiteindelijk kijken mensen ernaar en dan vinden ze het mooi of lelijk. Maar dat proces, hè, dat, dat denken en dat doen, dat houdt op. Als een soort, soort wind in een glazen flesje wat geen wind misschien uh, meer is. Hè? Het werd bevroren. Hmm. Dus ik was op zoek, merkte dat ik op zoek was om dat, dat dynamische van dat proces... weer terug in het in, in kunstwerk, in de designs te stoppen. En toen kwam ik... Eigenlijk in aanraking met, met, met tech, met technologie mm -hmm. met de software. En niet zozeer uit obsessie uh, voor de technologie. Want op dat moment kon ik letterlijk niet eens een e-mail met attachment versturen. Mm -hmm. Maar meer om, om te kijken van hoe kunnen we dingen nou openmaken voor de invloed van bezoekers. En, en, en daar, daar begon het eigenlijk mee. Een, een kunstwerk ja. dat reageert op de mensen. Ja, dat je, wat bedoel als je naar een rotko kijkt dan heb je ook een soort, soort ja, Mark dialoog. Mark Rotko is een, een, een schilder die hele ja, grote Groen. vlakken van één kleur schildert. Die ja, een hele indringende werking op. Hebben, ja. Maar tegelijkertijd het is een soort... Uh, een richting, hè? En natuurlijk uh, heb je er een soort verbeelding en associatie bij als bezoeker. Maar ik wilde het heel graag dat, dat, dat de bezoeker een soort direct onderdeel van het kunstwerk wordt. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste: hoe je die technologie ook uh, en hoe je die kunst en design zo kan gebruiken om een soort nieuwe verbeelding uit te lokken. Ik denk, daar gaat het uiteindelijk om: van hoe kan je nou een soort poëzie maken. En, en juist in een maastunnel zoals we net zagen uh, of, of de andere tentoonstelling die we hebben. Ik denk dat dat altijd nog de, de essentie is. June, dat is wel een werk waar je vrij bekend mee bent geworden, hè? Ja. Spreekt ja, enorm dat... tot de verbeelding. Dat was onze classic, ja. ja. Dat is echt een klassieke... Ik heb echt stagiaires nu die, die gewoon uh, kunstgiensten krijgen... en wij staan op de laatste pagina. Dat, dat, dat is een heel raar Ja, Dat is een van die rare momenten dat je, je oud gaat voelen... terwijl je 32 bent. Ja, ja. Omdat dat wordt gezien als een, uh, een, een doorbraakwerk. Ja, ik denk dat dat was een van de eerste momenten... dat, dat die uh, nieuwe mediacunst of e-culture of hoe ja. je het dan ook gaat noemen... gewoon tactiel werd. Dat het niet meer een beeldscherm is of een, of een projectie. Mm -hmm. Maar dat je gaat nadenken over... hoe kunnen we technologie gebruiken om iets menselijks te maken... Om iets, om, iets, uh, ja, om iets levens te maken. En die mensen liepen dus door die maanstunnel, want daar is het dus voor het eerst opgesteld. Mm -hmm. En euh, dacht je niet, het moet daar gewoon altijd blijven staan? We hebben, ja, dat klopt. En uiteindelijk is dat ook gelukt. We hebben nu een 60 meter permanent in eh, Rotterdam staan. Ja? In de wijk De Esch. Dat zit tussen Van brug en Erasmusbrug ja. uh, in. En dat is, uh, ja, s'avonds uh, vrij toegankelijk voor, voor, voor iedereen. Ja. En gaat het niet kapot? Er, er, er, er, er Lokt dat geen vandalisme <laughs> uit? Nou ja, of nee, is absoluut. het vandalisme -bestendig? Nou, het grappige was eigenlijk... Uh, a, we, we maken natuurlijk uh, inderdaad uh, de hufte bestendig, zoals je dat noemt. Hè? De, en spatwaterdicht. Het is ook onze eigen technologie en ons eigen ontwerp. Maar twee is dat we merkten dat de, de, de week voor de opening hadden we het geïnstalleerd. Toen stond het nog niet aan, om het zo maar te zeggen. Er mm -hmm. was de stroom eraf om het speciaal te houden. Toen werd, werd er eerder werd er een soort vandalisme op losgelaten. Omdat het nog niet leefde uh, tussen haakjes. Want... Op het moment dat het op mensen reageert, merken we... Dat het uh, minder hem, is. Ja, ja, dat is iets heel typisch. Daar mag je natuurlijk niet alleen op leunen. Maar, uh, ja. ja, en uh, ik, ik heb begrepen dat het op een heleboel andere plekken... in de wereld ook staat. Dat het gewoon per strekkende meter uh, te bestellen is. Is dat zo? Nee, nee er, oh. is, er is één oh, versie, is de, ja, er is versie <laughs> die, die reist. Die reist de wereld ja, rond. Nee, dat, ja, ja. Um, uh, en wat we altijd doen is niet uh, copy-pasten... maar copy om het zo te zeggen. Dus ja? we kijken naar de context in, in termen van architectuur. Ja? De ene keer is het in een kerk, de andere keer in een museum. Maar ook in, in termen van cultuur. Hè. En, en, en Iemand in Azië ervaart het totaal anders dan iemand in, uh, in Slovenië bijvoorbeeld, of in Nederland. Um, uh, dus dat reist. En dat is op dit moment in... Dan moet ik even goed gaan nadenken. Ja, nou, het is onderweg naar Israël, dat is wat ik weet. Uh, in Holland. Uh, een museum daar. En dus een permanente versie in Rotterdam. Ja, ja. en dat, is de, dat, is wel, dat was een hele belangrijke voor ons. Nou ja, wat ook. Want ik heb hier voor mij uh, het boek Interactive Landscapes uh, liggen van, uh, van jou. Copy Morph, Enter Second Nature, een uitgave van uh, NAI. Hè? Dat is het uh, Nederlandse architectuurinstituut in, uh, in Rotterdam. En uh, daar staan verschillende... Um, ja. Werken hè, beschreven, of installaties, of nou ja, hoe je het ook noemen wilt. En <laughs> ook dat tune, maar je, en er staat dus ook precies bij hoe het technisch in elkaar zit. Ja, eigenlijk de afgelopen dat vond ik nou zo leuk. Ja. Dacht ik, nou iedereen kan er bij wijze van spreken Nee, nee, nee doe het yourself De afgelopen drie jaar hebben we echt aan een, aan een serie van dat soort interactieve landschappen gewerkt, zoals Sustainable Dance Floor, een dansvloer die ja, energie opwekt. Uit hoe die, hoe die, ja, dat is een, een ja? dansvloer die eigenlijk energie opwekt als je erop danst. Ja. Um, uh, June is daar een goed voorbeeld van. Uh, we, hebben, we hebben intimacy gedaan samen met uh, V2, het Medialab in Rotterdam. Een soort jurken die van een, um, een uh, soort, ja, soort, soort, soort, soort elektronisch papier bijna. Gemaakt die meer zijn. of minder transparant worden, hoe intiemer je ermee bent. Hey, dat is een soort tweede huid. Wat gebeurt er met die. Dus die, ik heb zo'n jurk aan. Ja. Kan ik daarmee zitten? Ja. Het, is gewoon, uh, ja, het, is het is een soort stof. Het is, het is ja. echt draagbaar. Ja, het is draagbaar. En wanneer en, en, is dan nu doos, ondoorzichtig? En wanneer wordt hij dan doorzichtig? Nou, ja, we hebben verschillende versies. Eentje die is gekoppeld aan je, aan je, aan je hartslag. Ja. Dus als jij een beetje opgewonden raakt, dan, dan, dan, dan toont hij wat meer, om het zo maar te zeggen. Oh, ja. Maar we kunnen het ook doen dat hij gekoppeld is aan, aan, aan de stem. Alleen aan de stem van je vriendje bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn. Kijk, weet je, het zijn hele spannende. En als is de stem een beetje broeierig wordt dan, dan Schat, wordt je jurk tra transparant. Ik kan, ik, kan, ik kan doen wat je wil doen. Maar, maar, waar waar, waar nou, het om ja, gaat, het is wel een, een Waar, waar een spannend, denk ik, ja. waar ik denk om gaat is om na te denken van die technologie is een, is een onderdeel van hoe we nu realiteit ervaren. Hè. Het is niet alleen maar functioneel, maar het is ook sociaal. Alle Facebook, alle hives. Maar hoe kunnen we die technologie nou gebruiken om een soort, soort poëzie uit te lokken? En om een soort nieuwe menselijkheid uit te lokken? Dus het, weet je, Ik heb helemaal niks met, met de media, markt of de gadget stuff. Maar meer van, hoe kunnen we dat als een soort ingrediënt maken... om, om, om nieuwe verbeeldingen uit te lokken? En, en ik denk dat, dat, dat daar, daar, daar de kracht ook in zit, in die, in die, in die installaties. Ja, en die, men, en die jurk, is die um, bedoeld als... Uh, ja, als een draagbare jurk? Of is het alleen maar een idee eigenlijk? Nou, er, zijn, er zijn nu drie, vier jurken die de, tussen musea rondreizen. Ja. Maar we zijn nu bezig eigenlijk uh, verschillende modeontwerpers uit te nodigen om samen met ons dus echte wearables, zo noem je dat, hè, dus draagbare ja, versies ja. te maken. Um, en en, en oké, okay, geef het ons nog twee, drie jaar, maar uiteindelijk moet dat gewoon... Staat dat filmpje ook op je... Kunnen ja. we daar ook naar kijken even? naar Dat Intimacy, dus die jurk. Hij staat ook in dat boek. Um, het is een... Oh ja, hier is die. Even kijken. Hij zijn allemaal stroken... die op een kunstige manier bij elkaar in jurk vormen. Zit dan we. Oh ja, intimacy. Emerging body and technology. Dus hier... Je... Ja, beschrijf, beschrijf maar. Je ziet een hand. Je ziet een hand eigenlijk op het moment dat je de jurk aanraakt... wordt hij meer of minder transparant. Hier zie je hem gekoppeld aan de hartslag ja. van het model... Dus heel erg bezig van... Uh, uh, als ik in een discotheek sta... Hè, en ik ja. heb een mooi meisje wat heel erg naar me kijkt... Ja. en mijn brein zegt van... Nou, doe do, do, do cool, doe cool... maar je lichaam overroelt dat en je gaat blozen... Nou, dat vind ik iets fascinerends dat eigenlijk 80% van onze communicatie is non-verbaal. En hebben we eigenlijk ook maar gedeeltelijk onder controle, hè? Als, ondanks als rationeel mens. Uh -huh. Dat vind ik iets fascinerends. En tegelijkertijd denk ik van wat gebeurt er als, als, als we dat als we technologie gebruiken om, om en, en kunst en design, om, om, dat, om dat, om na te gaan denken hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Hè? En daar gaat intimacy eigenlijk over. In de toekomst, in de toekomst gaan, we mee, gaan we toch nog steeds blozen? Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd... van, ik, ik kan me niet voorstellen dat we over tien jaar... nog steeds naar een beeldscherm lopen te turen... van een laptop of een iPhone. Nee, nee die, dat wordt veel organischer en natuurlijker. Dat vind ik een hele spannende. En ik vind dat moeten we niet alleen overlaten... aan de Philips en de Samsung en de Sonys van deze tijd. Uh, maar dat moeten we zelf ook een rol in spelen. Weet je? Wat willen we daarmee? Wat wil het van ons? Ja. En, en daar wil, gaan deze projecten. Ja, over. En daar heb je dus eigenlijk dat... Uh, ja, dat artis die artistieke component ben nodig. Ja, dat is het is Alhoewel we natuurlijk, ik bedoel, in in de, de de de laptops, nou je hebt hier zelf een, een een laptop bij je. Ik bedoel, daar zit natuurlijk ook een hoop design in. Ja, ja oké, okay, maar dat is nog functioneel. Ja? Ik vind de, de, de, de dingen die wij maken, proberen het ook te ondervragen. Of mensen er bewust van te maken. En, en, en een soort draai eraan te geven. Van kijk, zo, zo kan de wereld er ook uitzien. Waarin het voornamelijk gaat over interactie. En ook over, over duurzaamheid. Hè? Zoals uh, voor de, met Sustainable Dance Floor. Ik denk, het, ja, wat, het, het, het uh, zijn meer en meer. Voor mij zijn het toekomstvisies in die zin. Ja, ja. Dat, uh, die Sustainable Dance Floor. Dat is, dat heeft daar, je zegt dat heeft te maken met. Hoe uh, um, uh, noemde je dat nou net? Uh, energie? Ook? Nee, <laughs> ja, je noemde ja. een ander woord. Wat zei je nou net? Uh, uh, duurzaamheid. Duurzaamheid. Goedenavond. Hoe werkt dat dan, die duurzame dansvloer? Nou, Het is eigenlijk hetzelfde effect wat je hebt als je een dynamo op je fiets. Hè? Als je fietst, dan wek je stroom op. Ja. Zoiets, maar dan plat en onder een vloer. En op basis van de, dan de energie van de dansende mensen wordt die stroom opgewekt. Um, um, het is gedeeltelijk design en gedeeltelijk een, een uitvinding. En dat vind ik heel spannend eraan. En het, het, het gave is dat we eigenlijk nu datzelfde concept ook aan het toepassen zijn op een grotere schaal, namelijk op snelwegen. Uh, sustainable highway, dus, dus snelwegen die hè, waar je optrekt en remt bij stoplichten stroom op uh, opwekken. Om eens na te denken, nou, hoe kunnen we dat op een. Het rare is dat als je over design hebt, dat je altijd denkt aan die bloody uh, uh, stoeltjes en, en, en pannetjes en al die ditjes en die datjes. Terwijl ik denk, nee, we moeten gaan nadenken over dat landschap... waar we elke dag in zijn. En die snelwegen, daar, niemand is daar echt mee bezig. Terwijl het een enorme invloed heeft op hoe ons land eruit ziet. Dus en, laat, ja, laten we daar nou eens over nadenken... en laten we daar nou ook eens een keer een statement in maken... in plaats van dat het alleen maar of uh, is. Ja, en, en een idee is dan om uh, die snelweg zelf energie te laten ja. genereren ja, ja. Door, dat, door dat de auto's nou, dat, is geen idee. Dat, dat, dat is gewoon een werken prototype binnen nu in acht maanden, samen met de Universiteit Twente. Mm -hmm. en, en ik denk, dat is ik denk, ook de rol van de ontwerper en ook van de kunstenaar, om die werkelijkheid te ondervragen. Weet je, maar ja. ik, ik, ik voel ook een zekere irritatie dat er mensen nog steeds bezig zijn met pannetjes en, en stoelen. Nou ja, dat en dat, dat en je, iedereen moet doen waar... waar maar, we, kijk, maar jij we vindt zijn dat te weinig mensen hier deze bredere visie... Iedereen Wat mij nee, betreft komt iedereen nee, van een verschillende planeet en moet die vooral uh, toen en laten waar, waar hij of zij goed in is. Wat ik, wat ik wel merk uh, is dat als we, als we niet, uh, hoe moet ik dat nou zeggen, vooral in een tijdperk zoals dit, als we niet investeren in, in kennis mm -hmm. en in innovatie, hè, waar, waar juist kunst en design de pioniersrollen in zijn, en als we niet uh, bezig zijn met hoe die toekomst van, wat, wat, uh, eruit gaat zien, en op een bepaalde systematische manier op dit moment... Hè, de, de kennisinstanties zoals V2 en Premsela en NAI en Berlage Instituut... die op dit moment gewoon systematisch de nek worden omgedraaid... door het politieke poppenkast in Den Haag. Als we niet daarin investeren, worden we gewoon als Europa, als Nederland... één groot openluchtmuseum... En wat, wat dat betreft, ik, bedoel, ik, ik, ik, ik wil het best over de projecten hebben... maar ik, ik, ik moet hier ook iets over zeggen. Is dat de horror van Nederland op dit moment? Dat we, soort, we zijn gevuld met kennis, maar we missen op een bepaalde manier de lef... om het echt toe te passen op, op, een, op een idee over hoe die nieuwe landschappen eruit gaan zien. Die wat mij betreft over, over interactie en over duurzaamheid moeten gaan... Um, en, en, en, en, en daar speelt de designer, maar ook de GGZ-medewerkster... of ook de radio-interviewster wat mij betreft, een, een belangrijke rol in. Ja. Nou ja, we doen ons best. Amen. Uh, ja. even, ga, even muziek. Um, je had twee uh, keuzes, interessant. Radiohead en uh, Vivaldi. <laughs> ja. Wat moeten we daar nou weer van maken? Ja, allebei, ja. Allebei, je, je hebt een hele brede muziek... Uh, <laughs> Ja, nou, ik, ik, de, de radio, de, Tom York, uh, die, die gast heeft zich gewoon al zo vaak verveld als persoonlijkheid. Hè? Van echt van punk rockbandje ja. tot een compleet alternatief. En Vivaldi in die zin, hè, techno uh, Amsterdam op dit moment, uh, de, de week van de techno. Uh, wat mij betreft is, is, is Vivaldi de Joris Vorn van toen. Uh, um, uh, er zit een beat in. Het is, het, het is waanzinnig dynamisch. Ja. Ja. Nou, wat gaan we doen? Radiohead, zeg maar. Eerst Radiohead, okay. Tom York. Oh, oh, You write mine on the end Just as the drinks arrive, Just as they play your favorite songs You're about to disappear no one will wind up like a spring Before you had too much Come back and focus again The walls have been in shape They got a chest cat girl And all blurring into one Places on a mission for the night out, for the animal noises, close sugar cameras, by cumbers Het uh, was dit, en, hoe heet het nummer, Daan? Oeh, uh, Iets met puzzelstukjes die precies ja, in elkaar vallen. Jigso, ja, de jigsaw, de Ja. Puzzles, ja. ja um, ik praat met Daan uh, Roosegaarden uh, over allerlei projecten waar hij mee bezig is. Het is, dus, uh, zei ik, al een beetje lastig om hem in één hok te duwen. Goed, hè? Uh, ja, ja, dat is wel <laughs> goed. Um, ik zeg eventjes dat u sowieso kunt twitteren met hashtag Casaluna. U kunt ook bellen zometeen 0800 1121 mailen casaluna.ncv.nl En u kunt ook naar de site gaan casaluna.ncv.nl Dan kunt u dus de filmpjes zien van Daan Roosgaard. U kunt ook op zijn eigen site kijken en kunt u kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Nou ja, in ieder geval van alles te doen. Um, ja, de, je zei net Daan dat uh, de sociale functie van je werk, dat dat heel belangrijk is. Ja. Het gaat ook meer over, over sociologie dan technologie wat mij betreft. Ja, ja. ja je bent geen techneut. Nee, Nee, daar heb ik helemaal geen geduld voor. Nee, over nee. Jij, je verzint het en iemand anders voert het nee, uit? Nee, nee, nee, nee. Is het dat, zo dan? Nee, dat, dat, dat, dat is ook weer te, te abstract. Nee, dat, dat doe je met een team van hele, hele slimme, mooie, leuke mensen. Hoe zitten uh, jullie daar dan bij elkaar? Uh, naast elkaar, ja. Aan ja. een bureau? Ja, of hebben in, jullie ook een uh, werkplaats? Uh, loods, 500 vierkante meter. Uh, waar, 10, waar staat die loods? Uh, in Wanneksveen, uh, in, uh -huh. in Nederland. En in Shanghai nu ook, okay. uh, sinds kort. En um, dat, dat zijn echt groepsprocessen. Net zoals Bauhaus dat vroeger lang, lang geleden deed. Natuurlijk, um, ik kom met de ideeën. Maar een idee vormt zich ook door een proces heen. Wordt gevoed, hè, wordt geïnspireerd. En uh, dat is eigenlijk ook het spannende. Ik maak dingen, maar dat, dat maken maakt ook weer mij daarin. Ja. En hoe kies je dan je mensen om je heen? Um, ge Geestverwanten of juist niet? Nee, nee, nee, nou, nee, ik word omringd door mensen die het eigenlijk continu met me oneens zijn. Maar oh, ja? dat, dat vind ik heel goed eraan eigenlijk. Tot op een bepaalde mate. Um, uh, het, het zijn gedeeltelijk gewoon... Uh, het zijn allemaal mensen die dingen vormgeven. Maar de ene keer uh, is het iemand die een microchip programmeert. En de andere keer is het iemand die een slim materiaal bedenkt. En de andere is het iemand die, die een technisch tekening kan maken. Of een artist impression. Dat is heel divers. Ja. Voel jij je ook in een, in een uh, geschiedenis staan? Ik noemde net al even Rembrandt. Maar, uh, ja, op een raar soort manier. Ik, ik was laatst uh, toevallig eigenlijk uh, weer in een van de Nederlandse musea. Waar je echt de, de landschapsschildes ziet. Ruisdaal? Ja, famous <laughs> Ruistaal. Ja. En het toffe eigenlijk van hem is... Uh, is dat uh, wat hij doet... hij probeert helemaal geen realiteit te schilderen. Hè? Hij probeert, het is niet, gaat niet over realiteit naschilderen. Nee, nee, nee, nee. nee. Als je goed kijkt, gaat het eigenlijk over... de invloed van de mens uh, op de stad. Hè? De Mensen trekken opeens uit op de natuur. Dus het gaat niet zozeer over realiteit... maar meer over transformatie. Over hoe de wereld aan het veranderen was... Um, en dat vind ik iets waanzinnigs in die schilderijen op een bepaalde manier. Uh, mm. en, en op diezelfde manier voel ik me daar ook in verwant. Uh, kijk Nogmaals, zij gebruikt de verf. Ik heb mijn microchips. Mm -hmm. Maar we hebben het eigenlijk over hetzelfde. Vind je eigenlijk dat je in deze tijd ook geen verf meer zou moeten gebruiken? Oh, dat, dat, dat, dat hoor je mij nooit zeggen. Nee. Het is niet mijn medium. Ik nee. heb geschilderd. Ik merkte dat ja? ik mijn uitspraak daar niet mee kon doen. Maar dat, dat, dat neemt niet weg dat het een dood medium is. Nee, dat zou, daar, zou je, daar zou je tekort mee doen. Ik denk wel dat het interessant is om wat verder te gaan kijken... dan een soort sentiment en eens te kijken wat die nieuwe middelen... ook voor nieuwe uitspraken uitlokken. Daar zou ik mensen toch wel minstens tot willen uitdagen, laat ik het zo zeggen. Maar, ja. Ja. Um, je hebt ook nog uh, een relatie met uh, de heren van de T, hè? Ja. Dat is ook weer natuurlijk een manier Hella, waarop ja. je... ...in verbinding staat met geschiedenis. Ja, en natuur. Ja. En de natuur. Ja, he, he. Want jouw ja, voorouders waren, die stonden model voor, de, voor die familie van de Heren van de Tee? Mijn, mijn voor, voor, voor, voor, voor, voor, voor tante Jenny Roosgaar, de Bisschop... ...is dus omschreven in het boek van Heren van de Tee van ja. L.S. Haas, het verleden. He. Uh, en nou ja, die gingen dus naar Nederlands-Indonesië. De, de, de, de, de foute koloniale tijdperk. Ook, ook een mooi voorbeeld van entrepreneurschap. Helaas wat verkeerd uitgepakt. Maar ja. dat, goed, het had heel mooi kunnen zijn. En wat ze eigenlijk deden was die natuurhekken. Hè? Om thee te uh, planten. Het zijn theeplantages te maken. Dus samen met die lokale bevolking. Natuurhekken. Uh, dat is, ja, dat is wat, ik wat ze deden. Dat heel mooi omschrijving. Ja, nee, maar ja. dat is wat ze deden. Dus je ziet het. Ik ben er ook geweest in Bangdung. Ja. Jakarta-Bangdung. Huh? Uh, bestaat die plantage nou nog steeds? Het is natuurlijk niet meer van hun nu. Uh, ja. uh, maar wat ze eigenlijk deden. Dus dus je hebt die, die jungle, dat oerwoud, dat ruwe, dat rauwe. En je rijdt daar zo doorheen door de auto... en opeens zie je die lijnen erin komen van die irrigatiesystemen. Opeens zie je die ritme en patronen. En opeens komt daar een structuur in, midden in die, in die chaos, om het zo maar te zeggen. En ik vond dat iets geweldigs, weet je wel. Opeens had ik voor het eerst... dat was het eerste moment dat ik iets had in het verleden... waar ik, me, waar ik een relatie mee voelde, ja. Um, je, je zei net al, ik ben geen techneut. Ik, ik vind het, de sociale component van mijn werk vind ik eigenlijk het belangrijkste. Welk, welk element daar dan van? Nou, ik, bijvoorbeeld We hebben onlangs een project gedaan voor de GGZ in Breda. Dat was een. Ik moet het even goed zeggen, als ik zeg autistisch, dan worden ze boos. Maar het is een centrum voor jeugdpsychologie eigenlijk. Hè. Dus mm -hmm. uh, kinderen met een bepaalde stoornis. Uh, die zitten daar zes tot acht maanden vast. Of komen daar gewoon op uh, therapiesessies wekelijks. Uh, mm -hmm. Kinderen van zes tot twaalf jaar die gewoon moeite hebben om op een bepaalde manier te communiceren, geestelijk. En het was een nieuw pand. Ze zaten vroeger in een hele mooie oude boerderij net buiten de stad in Breda. En moesten naar een, ja, wat mij betreft, een compleet generieke betonnen blok, met alle respect. Ja. Um, en aan ons was de opdracht om eigenlijk iets te maken om die kinderen een beetje uit hun mentale bubbel te trekken. We hebben wij een project daarvoor gedaan, uh, Lunar, een soort uh, zuilen van uh, licht, die op het moment dat je ze enigszins aanraakt tot leven komen door middel van licht en geluid. Um, Eigenlijk als een soort buddy eigenlijk. En heel specifiek om te zeggen... nou, daar gaan we geen schilderij op hangen. Hè? Niet kunst aan, aan, in, in een lijstje. Maar we gaan iets maken wat gewoon specifiek ook, ook, ook voor hun is. En tegelijkertijd toch ook zijn autonomiteit daarin heeft, dat gebouw. Wie vraagt jou zoiets dan? Dat was in samenwerking met SCORE. Hè? dus een soort 1%-regeling. Dit is nog een oude regeling ja, in Nederland. Ja, 1% ja. van de bouwkosten van ja. um, Staat die nog? Uh, St ja, op het randje. Hè? Ook okay. weer politieke poppenkast op dit ja. moment. Uh, meneer W en meneer R gaan we het niet over hebben vanavond... Uh, en, en GGZ uh, uh, Breda die het lef had om zo'n project te starten. En ik, weet je ik ben kunstenaar, maar ik ben tegelijkertijd niet bang... om mezelf toe te passen. En dat is een, dat is een, dat is een eng woord. Dan, dan, dan, dan, dan duikt het oud sentiment weer op. Maar net zoals Sixteinse kapel is toegepast. Hè? Dat is uh, de, de Shell van toen, de katholieke kerk... die naar Michelangelo gaat en zegt... Hey, we hebben een plafonnetje, doe eens wat. Mm. Uh, of of nachtwachten Rembrandt. Uh, je, ik vind het spannend om uh, in een context te worden gedropt... die ik niet ken, waardoor ik me ga inleven en inlezen. En vanuit daar maak ik iets, ja. snap je? Word ik gedwongen een soort nieuw ABC te ontwikkelen... En, en ik luister naar alles, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik doe een, een gedeelte daarvan, ik ben selectief... maar ik, ik denk dat is ook de rol van de kunstenaar de designer... om te infiltreren, hè, te begrijpen en dan daar een soort eigen draai aan te geven... en daar, vanuit daaruit een soort creatie te plaatsen. En of dat dan Maastunnel Rotterdam of een Taitmon in Londen, of een GGZ in Breda is... Dat maar, maakt eigenlijk mij niet zoveel uit. Of dat zou niet moeten uitmaken wat mij betreft. Ja. Maar je zegt het alsof dat in deze wereld... Uh, vaak voor veel mensen wel uitmaakt. In, in de wereld waarin jij zit. Dat mensen die vinden dat ze dus eigenlijk... Uh, Laat polar, hè, dat idee. Van ja, nou, je je, groot ma je groot maakt iets vanuit jezelf. Ja, een soort zelf-expressie. Ja, ik ja. vind dat niet zo interessant. Ik, ik wil het helemaal niet over. Nee. Ik heb een teddybeer hebben. Ik, ik vind het interessant om in een plek te worden gedropt. En, en vanuit daar, daar te gaan creëren. En daar ja, hebben ze toen ja. aan jou gevraagd. Hè, of aan jullie gevraagd. Willen jullie iets maken waar, waar, waar die jeugd... Hè, die hmm. met, met die mentale handicaps... Ja, en dan gaan we niet noemen, samen wil. gezellig een, een kleurtekening maken. Want dat is natuurlijk kul. Hè? Ja. En wat heb je je, je... je zei het even, maar ik heb het nog niet helemaal voor me. Wat heb je gemaakt? <laughs> nee, iets... Het zijn eigenlijk, ja, het zijn een soort, soort, soort, alsof het geland is vanuit de maan, een soort pilaren van licht eigenlijk op hun eigen hoogte. Die staan daar in de gang, moet dat moet ik zeggen, in de meest openbare ruimte van het gebouw. Staat het ook in het boek? De allerlaatste pagina staat nog een prototype. Ja, het staat ook al online. Ja, en wat gebeurt er met. Met die, met die jeugd die daar... Nou, waar het om gaat, en dat was het belangrijke van dat project... is om, om, om dat de kinderen zich realiseren dat de omgeving niet iets statisch is... maar mm -hmm. dat het eigenlijk voortkomt uit hoe zij ermee omgaan. Ja. En dat vind ik een hele spannende. En, je had het, en je, werkt het ook zo? Ja, dat is het leuke. We hebben, die, we hebben ook een aantal sessies gehad met, uh, uh, met de therapeuten... toen we met dat project bezig waren. Want dan ben je gewoon een anderhalf, twee jaar mee bezig. Ja. Uh, ontwikkeling van technologie, uh, vormgeving en, en, en, en het gevoel erachter. En we hadden een uh, testsessie, dus ook met... met Twee kids uh, die, die bij hun in behandeling zijn, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En, nou ja, testen van aanraken, omhelzen en dergelijke. Um, en een moeder van een van die kinderen. die belde me twee dagen later. Uh, dat ze zei: van ja, sorry dat ik je stoor, maar ik moet je even dit verhaal vertellen. Zij, het zijn dus een soort zuilen van licht. En um, getest in de studio. Zodra dat kind thuis kwam. liep het naar de woonkamer. waar ook een pilaar staat. gewoon als een constructief gedeelte. om het dak omhoog te houden. En het eerste wat dat kind deed. is naar die pilaar thuis gaan. hem een huk geven. zich omdraaien. en zeggen. mama, deze doet het niet. Dus dat is denk ik ook het verschil. Weet je, de, de, de, van een nieuwe generatie. de digital natives, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. Mensen groeien niet meer op met een faxmachine. maar met een Facebook-account. Dus die technologie wordt gebruikt om te socializen, om te interacteren. Mm -hmm. En ik wil weg van het beeldscherm... ik vind dat die openbare ruimte... En die, en die architectuur en die wereld... waar wij dagelijks in leven... daar ook een onderdeel van moet worden. Ja. Ja. En dat is nu niet zo. jij zegt En als, als we dan, dat, daar geen aandacht aan besteden... dan... Uh, uh, Eindigen we uiteindelijk in. Nou, ja. ja, als je niet naar mij luisteren, wordt al. Alle... Nee, dat is natuurlijk gekhuis. Maar ik denk wel van, het is heel spannend om dat eens te gaan onderzoeken. Mag ik het zo even ja, zeker. even vals bescheiden ja. gaan formuleren? Ja. Ja, ja. Want dat open luchtmuseum, dat is dan kennelijk een soort uh, uh, gruwelijk beeld. Ja, dat is de horror. Ja. Wat, dat, dat is dus als het allemaal zo blijft zoals het nu is. Dat is de horror als we niet het lef hebben om, om de inzicht en de kennis... die we op dit moment op te doen, uh, niet, niet daadwerkelijk toe te passen. Ja. En jij vindt dat daar eigenlijk veel te weinig ruimte voor wordt ge gecreëerd? Ja, maar in elke sector. Dat is niet kunst en design eigen. Hè. Dat is, dat we, we, we, we, we, we investeren niet meer in onze dromen. We investeren en, niet wanneer, meer in zegt onze niet dromen. Meer. Wanneer deden we dat dan wel? Ja, ja, er zijn een aantal momenten, denk ik, misschien... God, dat, dat kan op een grotere schaal van een, een, tot een afsluitdijk naar nou, VOC en Nederlands-Indonesië. Laten we die even bij ja. de beschouwing uh, oh, ja. laten. Ja, ja, dat, okay, ja. Maar uh, er zijn momenten dat, dat ons entrepreneurschap en onze droomwereld op een bepaalde manier hè, onze koopmanschap en onze domineeschap met elkaar begonnen te, te versmelten. En ik denk, daar was Nederland was heel erg goed in. Uh, en, en dat mis ik. Ja, dat mis ik vandaag de dag tegelijkertijd uh, heb je wel de gelegenheid om veel van je projecten uit te voeren. Ik mag ook niet, ik, Sorry, ik, ik ben niet aan het klagen nu. Hè? Nee. Alsjeblieft niet. Nee, ik red me dat zeg wel. Ik, ook niet. ik zeg alleen maar van. What if, ja. wat nou als we dit en dit gaan doen? En, en ik denk, dat daar zit zoveel potentie in. Maar ik, ik, ik, ik voel niet dat die... Uh, ik, ik vind dat die te weinig wordt opgepakt. Ja. En door wie zou die opgepakt moeten worden? Door iedereen. Uh, kijk, kunst en design zijn goede pioniersfunctie daarin. Maar het is iets wat, wat zich overal moet manifesteren, wat mij betreft. Nee, je, je klaagt niet, maar je hebt wel een visie. Je bent een... Uh... Nou ja, er zit, ik wil dat er iets verandert, absoluut. Ja, er je er bent een, een, een ziener, je bent een, een, een, een roepende in de woestijn. Een profeet, nee. hoe moet ik je... Nee. Nee, We zijn gewoon lekker aan het pionieren. We zijn gewoon lekker aan het pionieren en aan het onderzoeken. Nee, ja. dat, dat, dat begrijp ik. En, maar ik zeg ook, tegelijkertijd gaat het met jou... of met je, je, met je, met je bureau... Hè? Gaat, gaat het goed. Hè? Je hebt net een tweede vestiging in Shanghai. Ja, maar ik... Want heb je dan het idee dat, dat je in Shanghai... wel... Uh, dat, dat die sfeer er wel is. Kijk, ik, ik, kan, ik, kan, ik kan... Die geest. Weet je, weet je, ik kan makkelijk gewoon duin in, in, in kleurtjes gaan maken en daar mijn huur van betalen. Maar dat wil ik niet, snap je? Nee, maar je zegt in Nederland ontbreekt het ons aan, op dit moment aan, aan, aan de ruimte om zo'n visie verder uit te diepen. Om daar, om, om daar naar op zoek te gaan. Ja. Maar is dat dan zo dat je uh, in, in te, te te weinig. Azië bijvoorbeeld, dat het daar wel ja. veel meer is? Nou ja, ik bedoel, de, de, de, kijk... Shanghai, hè, China. Want daar, daar is nu een tweede kantoor ja, in Shanghai. Zit, dat de, is niet voor niks natuurlijk. Nee, er zit een soort nieuwe energie die mij mateloos fascineert. En zij hebben hun problemen met, met uh, de democratische uh, lastige mensen zoals Weiwei of, of met duurzaamheid. Daar zijn ze zich ook uitermate van bewust, uh, wat mij betreft. Maar er zit een soort nieuwe energie. En weet je wat het is? Ze, ze denken als een netwerk. En ze durven te investeren in hun dromen. En wat wij daar dan precies van vinden, Aha. even terzijde. En ze zijn ook niet perfect. Wat ik merk is dat sommige dingen is Europa Nederland heel erg goed. Zoals de manier hoe overheid durft te investeren in innovatie. In de ondernemers. Ik dacht de dat het zo stel ging met het innovatieplatform. <totstut> <totstut> ja, ja, kijk Het feit dat er één is, dat is al een eerste stap. Laat okay. ik nou even voorzichtig positief zijn. want als we in, in Italië of uh, Spanje is er helemaal niks. Er nee. dus de, okay. de, de wordt geïnvesteerd. Het, het is te weinig. Too little, to less. Maar er wordt. Ja. Dus dat is goed aan Europa. Er kan onderzoek worden gedaan. Er kan oh. twee, drie jaar kan de onderzoek worden ja. gedaan. In China ligt die refresh als tien keer hoger, willen ze gewoon weten... how much, how many, en klaar. Ja. Dus a, nee, Europa is goed om te onderzoeken. Azië is goed om toe te passen. En tegelijkertijd is dat ook het drama, denk ik. Weet je wel? ik denk dat, dat, dat, dat, Wat is het drama? Nou ja, dat, dat, die sustainable highway... die wordt ontwikkeld ja? in Europa... maar waarschijnlijk komt die in Shanghai Pudong Airport... tot aan de binnenstad in Shanghai te liggen. Terwijl ik denk, ja, waar, waarom kan dat gewoon niet... op de koolsingel in Rotterdam? Ja. ja. Maar... Eh, ik weet niet, jij bent vast ook naar die uh, wereldtentoonstelling geweest in ja. Shanghai. Ja. En was dat nou ook een plek waar je door geïnspireerd werd? Dacht je van ja, daar zie ik, want, want daar zou je eigenlijk dingen moeten laten zien die de moeite waard zijn. Ja, kijk, het is een soort shock die daarop los wordt gelaten natuurlijk, uh, waar we allemaal collectief uh, happy aan meedoen uh, om uh, om het kummelingwoord mee <laughs> happy te gebruiken. Street, ja. Um, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, Dat noemals... was dan eigenlijk in jouw ogen... toch een beetje een gemiste kans. Nee, maar ik wil niet doen. nou een soort docentje zijn... die gaat labelen van dit is wel en niet goed. Want daar wil ik het niet over hebben. Of die, die positie kan en wil ik helemaal niet innemen. Wat ik wel denk is van... het is één van de mogelijkheden. Ik denk wel... Bouw volgende keer geen paviljoen... maar ontwikkel gewoon de eerste 100 meter Sustainable Highway. Of ontwikkel Facebook Square. Hè? Of ontwikkel... Nou, noem het maar op. Ja. Um, maar, en en, en, en, en maak, die maak dan, maak dan iets... Uh... Waar je meteen kan laten zien wat de mogelijkheden zijn. In plaats dat je daar allemaal die paviljoens neerzet. waarin ja. Nou ja. Ja, Maak iets wat, wat integreert in die stad. Waarin kunst en design en innovatie en duurzaamheid in elkaar versmelten. En, en durf die uitspraak ook te doen. En dit is, niet, dit, is eerder een belofte dan, dan, dan, dan een waarschuwing. hoor Absoluut. Ja. Het, het is gewoon heel spannend. Weet je. En je voelt dat het eraan zit te komen. Ja. Ja? Heb, je, heb je het gevoel, wij zijn toch een beetje... Uh, alleen of, of zijn er meer uh, mensen <laughs> nee, die verdenk, met dezelfde bezig ja, zijn? Denk jij mij van een vergocht syndroom? Dat ik Helemaal zie dat op een zolderkamer zit? Nee, zitten... Nee, maar uh, ik ben stu gewoon, stukjes van mijn oor zit nee, af te peuzelen. Nee, luister, luister ik ben gewoon benieuwd of, of, ja. dit, of, je, of jij onderdeel bent... van een, een, nou, ja. een, een, een, een soort internationale ja. beweging... waarbij heel veel mensen van, van jouw leeftijd... want daar zal waarschijnlijk toch van moeten komen... misschien ook wel oudere mensen, maar weet ik niet... daarmee bezig zijn of zeg je van ja, wij zijn eigenlijk een soort eiland. Er is een nieuwe generatie van jongeren ontwerpers, architecten en kunstenaars, eh, mode, schrijvers, noem het maar op. Uh, die, die, die, die die technologie als een tweede taal, als een tweede huid eigenlijk ziet... Ja. en dat gebruikt om dingen te creëren. En dat vind ik een hele spannende en soms is dat heel functioneel... en soms is dat heel expressionistisch, om het zo maar te zeggen. Um, um, uh, ik, ik, ik vind het goed dat daarover wordt nagedacht... over hoe we omgevingen kunnen maken die, die een soort, soort co-controle... Uh, co een soort interactie uitlokken. Ja. Maar jij werkt ook samen met Rem Koolhaas. Nou, dat is nou niet <laughs> weer, bepaald weer geen jonkie, toch? Nee, ja, geweldig. Ja, hij is... Uh, <laughs> Hij dat hoeft niet. Hij is bizar. Ja, hij is bizar. Wat, wat een energie. Ja, ja, ja dat is ook een van, de, van de, de grote Nederlandse meesters wat mij betreft. Ja. Ja, dus dat, dat is dan toch ook mijn voorbeeld... Het, het gaat over mentaliteit, niet over leeftijd. Nee. Op het moment dat leeftijd een parameter voor kwaliteit wordt, dan uh, houden we snel Goed, op. Uh, uh, Daan, ik moet. Zit je te plagen? Of nee, uh, nee, nee, okay. nee, nee, nee, ik denk, zie, ik kijk naar mijn tijd. Ik denk, ik heb nog 50 seconden en ik moet zorgen dat de mensen zometeen mij gaan bellen. Want ik, tussen 1 en 2 dan ga ik altijd praten met de luisteraars. Het nummer, noem ik alvast, is 0800 1121. U kunt ook mailen, caseluna.ncv.nl. Ja, ik dacht, uh, wat zullen we nou eens gaan doen? Het Bob Dylan, wat vind je daarvan? Die treedt op vanavond in Ahoy, hè, in Rotterdam. Oh, ja? Had je daar niet heen geweest? Ah, ik ga lekker naar Amsterdam, techno <laughs> uh, luisteren. Ja. Nou goed, uh, het, het leek mij wel... Eigenlijk, ja, ik vind Bob Dylan altijd heerlijk. We kunnen lekker muziek van hem draaien. Misschien bent u daar wel heen geweest. Dus Misschien kunt u mij daar uh, eens over bellen. Of wat nee, u vet, met... nee, sorry, we gaan het niet over Bob Dillen hebben. Ja, waar... Mag ik dat boycotten? Of... Ja, nou, ja? Waar moet ik dan over <laughs> ja. we, het dan over hebben? We moeten het over technologie en ideologie hebben. Wat we, hoe wilt u dat uw toekomst eruit ziet? Oké, okay, hoe wilt u dat uw Dankjewel. toekomst eruit ziet? Ja. 0800 112.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 Dag, mam. Camilla. Ik ben Lisbeth, mam. Weet je nog? Camilla, waar was je nou? Ik was... ...gewoon werk. Waar was je nou?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 Maar, Depping. Dobbelblomkis, kop laag als je niet wilt dat je reet wordt weggeschoten. Het menselijk oog merkt bewegingen veel sneller op... ...dan voor vormen en gedaantes. Beweeg je langzaam. Eindpunt. En nu...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 Jacht, de moordenaar. Wacht, wacht. Vluchten links, rechts, van keuzes. Als je in het nauw zit, initiatief nemen. Tijgersluit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 Maar niet nu, ik ga eerst douchen. Michael, doe nog even rustig man, ga even zitten. God, God, goeie God van God, God, God, God, verdomme! Michael. Wat? Uh, ik heb wat zeep. <zienklaars>